11 Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 In Syrië zijn bij protesten na het vrijdagmiddaggebed elf mensen om het leven gekomen. In vier steden zouden de militairen vanmiddag gericht op betogers hebben geschoten. De Arabische Liga heeft Syrië al een paar keer tot de orde geroepen... en geëist dat er een einde komt aan het geweld tegen burgers. Het land wordt uit het verbond gezet als het geweld niet stopt. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat de opstand tegen het Syrische regime... kan uitdraaien op een burgeroorlog...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 Staatssecretaris Weker schrijft aan de Senaat dat er over de kwestie al heel veel rapporten zijn, bijvoorbeeld van Centraal Planbureau. Volgens hem draagt de nieuwe studie niet bij aan de kennis over dit onderwerp. Het kabinet heeft al verschillende keren gezegd dat het niets wil veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. Het internationaal atoomagentschap maakt zich ernstige zorgen over het nucleaire programma van Iran. Het agentschap van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat de bezorgdheid over de plannen alleen maar toeneemt. De resolutie volgt op een eigen kritisch rapport over Iran. Daarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran werkt aan de ontwikkeling van een atoombom. Het atoomagentschap heeft in de resolutie geen maatregelen aangekondigd. Rusland en China hadden daar wel om gevraagd. In Groningen heeft de politie een Belgische verdachte opgepakt... die ook in Nederland werd gezocht. Dat gebeurde bij een tankstation in Scheemda. De man van 36 uit Antwerpen zou zijn ex-vriendin hebben gedood. Haar lichaam werd een paar dagen geleden gevonden. Voorlopig topman Hessels van Fortis vindt, voormalig, eh, topman Hessels, pardon, van Fortis, vindt dat Eurocommissaris Kroes... heeft bijgedragen aan de val van het concern in 2008.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 De afscheidsceremonie in Den Haag stond in het teken van rock'n'roll. De politie van Los Angeles heeft het onderzoek heropend... naar de dood van Natalie Wood. De actrice, die beroemd werd door haar hoofdrol in de West Side Story... verdronk 30 jaar geleden tijdens een boottocht voor de kust van Californië. De dood van Natalie Wood werd destijds afgedaan als een ongeluk... maar de kapitein van het jacht zegt nu dat ze is vermoord... door haar echtgenoot, de acteur Robert Wagner. De kapitein zei op de Amerikaanse televisie dat hij dat eerder had moeten zeggen. Robert Wagner is nu 81 jaar. Het weer. Vannacht op veel plaatsen mist. Morgen begint grijs en mistig, maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. In hardnekkige mist blijft de temperatuur flink achter. Zondag is het de hele dag mistig en nevelig. En na het weekende neemt de kans op regen toe. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. In grote delen van het land komt dichte en soms plaatselijk zeer dichte mist voor. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... is de weg dicht tussen Maasdijk en de afrit Westerleen. Dat komt door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Een kleine bezigheidstip voor als u morgen... al dan niet gedwongen door een winkelstraat loopt. Vandaag verscheen een opmerkelijk sociologisch onderzoek... over mannelijke gevangenen. 1 op de 25 mannen is ooit gedetineerd geweest. 1 op de 25. Dan moeten er toch flink wat rondlopen in die winkelstraat van nu. En als u zich verveelt tijdens het rondlopen... de socioloog deelt de gedetineerden in in drie groepen. Sad, mad en bad. Zielig, gek en slecht. Nou, u vermaakt zich wel, hè? Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Er was weer aanhoudend slecht economisch nieuws deze week. En daarom is het misschien wel goed dat u zo meteen even kunt luisteren... naar de meest optimistische man van Nederland, premier Mark Rutte. Die ziet bijna altijd nog wel ergens een lichtpuntje. In Burma gaat het ook beter. Oppositieleider Aung San Suu Kyi gaat namelijk meedoen aan de verkiezingen... na een gesprek met Obama. Wat gaat er precies beter in dat land? En waarom is Amerika daar zo enthousiast over... dat Hillary Clinton er binnenkort op bezoek gaat? Anna van der Wee verloor rond haar twintigste haar tweelingbroer. Dat veranderde haar leven ingrijpend. Op het ITVA gaat het weekend de film in première, waarin ze uitzoekt wat dat nou precies is, tweeling zijn... en wat er verandert als een van beiden overlijdt. Er is ook live muziek vanavond, Julian Velaert. U hoort het allemaal straks, maar we gaan eerst naar uh, Duitsland, naar nou. U hoort het al in het nieuws net, groot ongeluk. Er zouden drie doden zijn gevallen. Verslaggever Mark Hamer is erbij. Mark, wat zie jij? Ik sta op het moment op het vierde waarover je kan kijken uh, op de plek waar het ongeluk is gebeurd. Zover als ik kan kijken zie ik blauwe lichten knipperen in de verte. Ja, heel ver kan ik overigens weer niet kijken, want er is hier inderdaad... En daar is het ongeluk ook gebeurd. Ongeveer om, om kwart voor acht in die dichte mist. En hoe dicht die was, dat heb ik zelf wel gemerkt uh, op weg hier naartoe. Af en toe inderdaad maar gewoon 50 tot, ja, 25 tot 50 meter zicht. Wat ik nu zie is uh, heel veel brandweerauto's. Uh, ik zie ietsje verderop een groepje brandweermannen staan. En ook uh, heel veel ambulances op de weg hier naartoe. Wat, uh, uh, wat ik zei, uh, zag ik ook een hele rij ambulances staan die, hier, uh, ja, die klaar stonden om hier nog mensen af te voeren. Nou, dat gebeurt. Het gebeurt nog incidenteel, dus had het over drie doden. Inderdaad, veertig uh, auto's zijn er bij het ongeluk betrokken, hebben wij gehoor, gehoord. En zeker twintig tot dertig gewonnen. En die worden ook afgevoerd naar ziekenhuizen in Nederland, in Hengelo, in Enschede. Ja, en eigenlijk het blik waar je, op hier, waar je hier naar kijkt, uh, zoveel blauwe lichtjes. Ja, het is een uh, surrealistisch beeld. Eigenlijk iets wat ik nog nooit gezien heb. Goed, Mark Hamer, dankjewel. En dan nu het andere nieuws. Vrijdag 18 november. Sommigen zullen mij een natuurbarbaar noemen. Daar heeft staatssecretaris Bleker van Landbouw gelijk in. Meer dan 40 natuurorganisaties hebben zich valikant tegen de nieuwe natuurwet gekeerd. Volgens hen zullen grote natuurgebieden verdwijnen... en meer dan 150 dier- en plantensoorten ten onder gaan. Volgens Bleker zorgt de nieuwe wet juist voor minder regels en meer verantwoordelijkheid. Ook in de nieuwe wet natuur wordt en blijft de natuur beschermd. We doen het wel op een andere manier. Bleken wil namelijk dat burgers, boeren en bedrijven... zelf gaan zorgen voor de natuur. Hij vindt dat de overheid niet alleen verantwoordelijk hoeft te zijn... voor natuurbescherming. Oh, en er mag ook op meer dieren worden gejaagd. Bijvoorbeeld het wild Zwijn. <truimert> Bijvoorbeeld de smint. <truimert> Bijvoorbeeld de koolgans. <truimert> en ik meen het damhet, als ik het wel heb... <truimert> Volgens natuurmonumenten is de jacht een mooi voorbeeld van het Blekes nieuwe beleid. Hij stelt de economische belangen voor de ecologische belangen. En dat heeft hij ook nog eens niet goed uitgewerkt. Een smient, een eend, nou die gaat niet zo vreselijk veel economische schade veroorzaken. Over jagen gesproken, nog steeds zijn de Syrische demonstranten de prooi van de Syrische overheid. Inmiddels zijn er al meer dan 3500 slachtoffers gevallen, schat de VN. De moslimbroederschap, een verboden partij, vindt dat het Westen met geweld moet ingrijpen, en dan met name Turkije. De Turkse regering voelt daar vooralsnog niks voor, maar houdt het buurland wel scherp in de gaten. Premier Erdogan waarschuwde president Assad dat zij die hun volk onderdrukken, daar uiteindelijk de prijs voor betalen. De Franse minister van buitenlandse zaken Juppé, toevallig op bezoek in Turkije, zei niets over eventueel militair ingrijpen. Wel noemde hij het onacceptabel dat de VN-veiligheidsraad het geweld nog niet veroordeeld heeft. de de Amerika heeft het ook nog niet over een militaire optie in Syrië. Maar president Obama had wel een andere verrassing in petto. Vandaag heb ik Hillary Clinton To go to Burma. Obama stuurt zijn minister van buitenlandse zaken Clinton naar Burma. Na de, junta, nieuwe, nu de nieuwe nu de Junta nieuwe verkiezing hebben uitgeschreven en oppositieleider Aung San Suu Kyi daarom mee mag doen, wordt het tijd voor ontspanning. Al belde Obama nog wel even met Suu Kyi om te vragen of het oké okay was. Last night I spoke to San Suu Kyi directly and confirmed that she supports American engagement to move this process forward. Het zal voor het eerst in 50 jaar zijn dat een Amerikaanse minister het land bezoekt. Dan weer even naar de crisis. De bank Fortis had niet ten onder hoeven te gaan als Nelly Kroes niet zo halstarrig was geweest. Dat zei een van de voormalige topmensen van de bank voor de commissie De Wit. Die doet onderzoek naar het financiële stelsel. De opstelling van, van Brussel, in dit geval van mevrouw Kroes, die betreuren wij ten zeerste. En dat heeft bijgedragen, denk ik, aan de val van Fortis... Eurocommissaris Kroes, toen van mededinging... dwong Fortes om een onderdeel te verkopen... anders mochten ze geen grote overname doen. Die verkoop kostte het bedrijf ruim een miljard euro. Dat geld kwamen ze later tekort toen ze in de problemen kwamen. Kroes kon zich vandaag nog niet verweren, zij getuigde pas later. De gevolgen van de crisis zijn inmiddels overal merkbaar. Zelfs op de Margriet Winterfair. Natuurlijk is er nog altijd alles te krijgen wat het hartje begeert. De cuticle balsam dat is een nagelriem balsam. En als je hem open draait, ruik hem maar even lekker aan. Maar het thema van de ver is aangepast. Volgens de hoofdredactrice van het Weekblad is de tijd van uitbundigheid voorbij... en moeten we creatief worden. Hoe kunnen we nou van kopen, kopen, delen, delen maken? En dus wordt er uitgebreid gehandeld in tweedehands kleren. Al slaat dat nog niet bij iedereen aan. Maar ik ben niet zo van dat tweedehands. Er hangt altijd zo'n vreemd geurtje in die winkels. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Wetenschappers hebben opnieuw vastgesteld dat de neutrino sneller gaat dan het licht. Aan de telefoon is Jos Engelen. Tussen 2004 en 2008 was hij als wetenschappelijk directeur betrokken bij dat onderzoeksproject, uh, project, het CERN. Goedenavond, meneer Engelen. Goedenavond. Ja, afgelopen september was dat al in een eerder experiment ook vastgesteld. Hè? Dat gaf nogal opwinding, want als dat waar is dat de neutrino sneller is dan het licht, dan zou dat een enorme revolutie zijn, nietwaar? Uh, ja, dan klopt de relatie tijdstheorie niet meer. En uh, daar is volna, volgens nog geen andere reden voor om, om aan te nemen dat die niet klopt. Het is overigens niet uh, een nieuw experiment waar het nu over gaat. Het experiment dat dit resultaat uh, uh, in, het, uh, uh, in de openbaarheid heeft gebracht, heeft uh, uh, op aanwijzing van anderen die daarnaar gekeken hebben een paar extra uh, tests uitgevoerd. En die tests, die hebben inderdaad niet uh, het zwakke punt nog kunnen blootleggen. Dus die hebben het het, het eerdere resultaat bevestigt. Ja, maar is er dan nu wel of niet bewijs dat het sneller gaat? Uh, strikt genomen, binnen de metingen zoals ze in de literatuur gepubliceerd zijn... Uh, moet je tot de conclusie komen dat het sneller gaat. Alleen de vraag is, uh, waar zit de fout? En uh, <laughs> een, een fout van, van technische aard zonder twijfel is een buitengewoon complex uh, experiment... En uh, de onderzoekers zelf komen er niet uit en hebben daarom uh, hun collega's, waaronder uh, dus uh, toeschouwers ook als ik zelf, uh, erbij geroepen via de, de publicatie van de resultaten, om, uh, om het dus goed door elkaar te schudden en kijken waar het fout zit. Ja, want er moet ergens iets fout zitten, zegt u. Het kan ja, niet anders. Ja, want, uh, de, de er is verder geen enkele reden om uh, aan de theorie van Einstein te twijfelen... die uit en na getoetst is. Uh, er is geen enkele uh, reden om uit te zien naar uh, laten we zeggen een wereld voorbij de lichtsnelheid. Dus uh, vooralsnog denk ik uh, uh, het experiment uh, herhalen. Hè, onafhankelijk herhalen, dat is het antwoord dan in de wetenschap. Ja. Uh, uh, maar dat duurt eventjes. Ja, goed. Nou, de lijn is slecht, dus we houden het hierbij. Jos Engelen, hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. De krant vanmorgen met Martijn Nijhuis. Trouw komt, net als vorig jaar, met een toplijst van goede doelen in Nederland. De krant heeft samen met deskundigen 800 van die goede doelen geanalyseerd... En een van de effectiefste is opnieuw de christelijke stichting Dark and Light. Die hulp biedt aan blinden en slechtzienden in Afrika en Azië. Ook de stichting UAF voor vluchtelingstudenten staat in de lijst. Net als het Astmafonds. Vorig jaar keek Trouw alleen naar goede doelen in de gezondheidszorg. En dit jaar is er ook zo'n top 50 voor internationale hulporganisaties. en voor goede doelen op het gebied van welzijn en cultuur. Voor het onderzoek is bekeken hoe transparant de organisaties zijn of er experts voor de goede doelen werken, of ze samenwerken... en of het toezicht goed geregeld is. In de Volkskrant een analyse over de Occupy-beweging in Amerika. De betogers bij Wall Street raken een gevoelige snaar. Maar het is de vraag of ze wat bereiken... want de afgelopen dagen zijn veel tenten van betogers weggehaald door de politie. En de meeste Occupy-betogers zijn zo anarchistisch... dat het maar niet lukt om met een goed georganiseerd actieplan te komen. Ze hebben volgens de Volkskrant in elk geval laten zien... dat er iets fundamenteels is veranderd. Tot voor kort hadden Amerikanen geen probleem met rijkdom. Geld maken was geen schande. Wie geld had, moest het juist laten zien. Dat is nu veranderd. Ten eerste omdat bonussen en inkomens van topmensen... meer te maken leken hebben met plunderen dan met prestaties. En ten tweede omdat veel Amerikanen het gevoel hebben... dat ze er zelf op achteruit gaan. In het AD een verhaal over het Sinterklaasjournaal van de NTR. Dat chanteert kinderen, zeggen opvoeddeskundigen van Ouders Online... en een groep kwade ouders. Diebertje Blok heeft kinderen herhaaldelijk opgeroepen... om naar de website van het programma te gaan. Om hun naam en e-mailadres in te vullen. En om de mailadressen van hun vriendjes door te geven. Anders zouden ze niet in het grote boek komen te staan. En dan wordt er door de pieten niet één cadeautje ingepakt. Al dus, Diebertje, belachelijk, zeggen veel ouders. Die voelen zich door het Sinterklaasjournaal voor het Blok gezet. Ze hebben hun kind toch maar naar de site laten gaan... om te voorkomen dat het s'nachts huilend wakker zou liggen. Er is zelfs al geklaagd bij de reclamecodecommissie... Want wat moet de NTR eigenlijk met al die mailadressen? Er moet een minimumprijs komen voor alcohol. Dat zegt Peter Andersson in het Nederlands Dagblad. Hij is sinds een jaar bijzonder hoogleraar alcohol en gezondheid in Maastricht. In Schotland zijn al concrete plannen voor zo'n minimumprijs. Daardoor zou een fles wijn daar minimaal 4,40 euro gaan kosten. En een fles whisky 14,75 euro. Dat werkt, zegt de hoogleraar, want mensen houden van een glas, zegt hij. Maar, maar het is bewezen dat we minder gaan drinken als het duurder wordt. En dat leidt weer tot minder schade. Er zou ook een gezondheidswaarschuwing moeten komen... op flessen en blikjes met sterke drank. Net als bij sigaretten en check. En de kwaliteit van de rijleraren is onder de maat. Dat meldt de Telegraaf. In de branche werken te veel beunhazen... omdat instructeurs het examen op hun sloffen kunnen halen. De Tweede Kamer wil dan ook dat men in zijn van Hagen ingrijpt. Want de verkeersveiligheid zou in het geding zijn. Potentiële instructeurs mogen bijvoorbeeld onbeperkt herkansen. Dat doen we zelfs niet bij de PABO-rekentoets, zegt PvdA-kamerlid Dijksma. Ook VVD'er Abtroot komt met stoere taal. De rijscholen mogen niet het afvalputje worden van de arbeidsmarkt. Nou, SP-kamerlid Bashir heeft de exameneisen even goed bestudeerd... en die komt tot een schokkende conclusie. Rijnleraren hoeven minder theorievragen goed te hebben dan hun leerlingen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Als gezegd we hebben live muziek vanavond van singer-songwriter Julian Veilard. Welkom. Hey, what are you going to play for us first? I'm going to play for you a song I wrote called Joni. Deep in my darkest hour. That's when I feel the power That's when I know nobody can hurt me No one can hurt me Why don't you hand it over Take a load off by your shoulders I think I can handle the weight of your worry Weight of your worry yeah. You're so all by joining, all right by me I can tell you're lonely, you could use the comfort me. Not gonna fight you, girl, no I'm not like that girl, yeah I'm not like other guys, joining don't next surprise If I say something like I wanna get to know you, that's cause I wanna know you. Cause you're all by right, Joni, all right by me. I can tell you're lonely, you could use the company. Not gonna bite you, girl. No, I'm not like that girl, yeah. Joni, I understand I'm a fucked grown man. Maple, Joni. I don't live far. We could leave this far. I got cable, I got cable. Oh, oh, oh. Everything works itself out. And that's what this light is about that in the end and then you can't take it with you don't try to take this with you so until then if you need a place to crash Joni, if you need to buy my son cash go ahead take my kids blood knows it's not an issue i ain't got no problem yeah, yeah. cause you're all right Joni. I can tell you're lonely, you can use the company not gonna bite you, girl No, I'm not like that girl, yeah You can go all night, Johnny All night, with me Can't tell I'm lonely Can't tell just like me No, I'm not gonna do that number to you, girl Julien Velard met Joni. Thank you. Thank you. Straks horen we je opnieuw. Nederland zit in zwaar weer en iedereen gaat het merken... maar het kabinet houdt koers. Dat is kort samengevat. De boodschap van premier Rutte na een roerige week... met slechte cijfers over de economie en oplopende werkloosheid. Politiek, redacteur Hans-Annega in Den Haag. Goedenavond. Premier Rutte is altijd erg positief. Hoe gaat hij om met dit negatieve nieuws? Nou, slecht nieuws is voor uh, de premier en voor dit kabinet een uitdaging... om dat te veranderen in goed nieuws. En vandaar dus ook uh, de boodschap. Het kabinet heeft een koers uitgezet, het heeft gekozen voor een beleid... en dat gaat niet bij de eerste de beste tegenwind veranderen. Ook berichten van economen dat uh, mensen juist onzeker worden... minder gaan consumeren, juist door het beleid van het kabinet... dat ook is uh, geen signaal voor Rutte en het kabinet... om te denken van, we gooien het roer om... Zij denken juist een voorspelbare overheid geeft vertrouwen. Dus als Nederlandse schulden wegwerkt, dat versterkt uiteindelijk de positie van Nederland. Dat geeft vertrouwen aan de burgers, dat geeft vertrouwen aan bedrijven en investeerders. Ja, het lijkt wat stiller te worden over het laatste reddingsplan voor de euro. Gebeurt er op dat gebied nogal wat? Ja, achter de schermen. Bezuinigingsplannen eh, worden uitgewerkt. Het noodfonds, dat moet gevuld worden, daar wordt aan gewerkt. Dat zijn allemaal voorbereidende werkzaamheden... om later dit jaar is de hoop bij de politici... dat dus spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Want eh, ja, dat moet ook wel... Steeds meer mensen, onder andere de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, niet de eerste de beste. Die zegt ook, uh, heren politici, we komen in tijdnood. Straks is het te laat voor wat voor reddingsplan van de euro dan ook. In ieder geval, uh, voordat er verbetering komt, moeten ook wij in Nederland eerst door de zure appel heen. En ik vroeg aan Rutte wat we daar de komende maanden van gaan merken. Nou ja, bijvoorbeeld de mensen die uh, nu werkloos zijn geworden merken dat... Uh, en mensen zullen merken dat uh, ja, de komende tijd, uh, ook door de, de maatregelen die we nemen met de overheidsfinanciën... dat er minder geld is uh, om, uh, op het terrein van uitkering, op het terrein van de gezondheidszorg... moeten we natuurlijk moeilijke maatregelen nemen. Kijk naar persoonsgebonden budget, naar investeringen en sommige zaken. Ja, dat, dat voelen we allemaal. En als we nou straks uh, in januari op ons loonstrookje kijken, zien, zien we dan een groot verschil met nu? Ja, de verwachting is dat de koopkracht als geheel over, de, over het geheel euh, zo'n zo procent zal dalen. Hè? Dat zat in de cijfers van Prinsjesdag. En dat is natuurlijk een gemiddelde, dus... Ja, dat is een gemiddelde. En er zijn groepen die wat meer dalen. Er zijn ook groepen die iets minder dalen. Je ziet wel dat het redelijk gespreid is over de verschillende inkomensgroepen. Dus... Ja, en er is zelfs iets meer daling bij mensen met een hoger inkomen... dan mensen met een wat lager inkomen. Uh, met, al, met al is het een redelijk stabiel koopkrachtbeeld... maar wel over de hele linie stabiel een procent omlaag. Ja. Ja. Die stijgende werkloosheid en de negatieve groei van, uh, van de economie... kan je dat rechtstreeks relateren aan de eurocrisis? Um, dat is lastig te zeggen. We hebben natuurlijk te maken gehad met uh, de grote crisis van 2008... en de naweer daarvan... Uh, voor een deel kan het er ook in zitten dat wat toen voorspeld werd... er kan wel eens nog een dip na de dip komen. Dat je daar nu toch ook mee te maken hebt. Absoluut is het waar dat de grote problemen in uh, het eurogebied... het vertrouwen in, in de eurozone geen goed doen. En dat merk je natuurlijk in de vertrouwenscijfers. En die zijn weer belangrijk voor investeringen van bedrijven... maar ook van mensen... Uh, particulieren die kunnen kiezen tussen een tv ja. kopen of het geld op de bank zetten. Ja, we houden hand op de knip. Hand op de knip houden, dat, dat zijn ook effecten. Dus dat, ja, ik ben uh, altijd wat voorzichtig met dat allemaal helemaal te willen duiden. In ieder geval, de effecten zijn duidelijk. Nederland, open economie, exportgedreven, heeft nu echt last van uh, het kwakkelende weer in de eurozone. Nou is er 26 oktober een plan van aanpak geweest... om de euro weer uit het slop te halen. Daarna is het toch wel vandaag stil geworden vanuit de politieke hoek. Hoe gaan we ermee verder? Hoe gaat het uitgewerkt worden? Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, op alle fronten wordt hard gewerkt. We hebben de afspraken gemaakt over het versterken van het toezicht. Dat heeft toegeleid geleid dat er inmiddels een Europees commissaris is... die begrotingstoezicht houdt. De Nederlandse wens. Die is nu ja. helemaal bestraft en ingericht door de commissie. We die nog heb nog ik trouwens nog weinig gehoord. Nou, die was bij de g 20 uh, ja, uh, hoorbaar. Okay. Hmm. Uh, en die gaat dadelijk natuurlijk ook kijken wat er in Griekenland en Italië gebeurt. Maar goed, uh, hij is net begonnen hè, in deze nieuwe rol. Uh, we willen trouwens nog meer. Daar gaan we de komende maanden voor knokken: dat die persoon nog meer bevoegdheden krijgt. Maar er is een goed begin gemaakt. Het tweede is de bankencapitalisatie, Daar wordt hard aan gewerkt. Er zijn afspraken over gemaakt. En derde, het Europese noodfonds. Nou, daar wordt achter de schermen natuurlijk hard aan gewerkt. om ervoor te zorgen dat die slagkracht uh, vergroot. Maar ja, we dat hebben het wel... Trouwens wel mooi. maar de berichten die je er wel over hoort. Die zegt het is allemaal achter de schermen. Maar wat je er wel over hoort: nee, het is, enige is dat er. Dus ja, precies. Dat er geen of nauwelijks geld in dat noodfonds nee, komt. Dat is moeizaam, maar dat heeft weer mee te maken met een ander punt. En daar kom ik op. Dat is namelijk dat Italië en Griekenland natuurlijk... na de Eurotop een politieke crisis hebben doorgemaakt. Het vertrek van de minister-presidenten uh, in Athene en Rome. Een nieuwe regering. En dat heeft echt vertraging opgeleverd. Bijvoorbeeld in uh, het uitvoeren van het nieuwe pakket voor Griekenland. Je geeft hij daar wel een verklaring voor... waarom het wat in de vertraging is gekomen... en dat er ook toch wel stappen worden gezet. Maar dan hoor je deze week... Uh, Meneer Barroso, voorzitter van de Europese Commissie... zeggen van, ja, er is nog maar heel weinig tijd over. Als we niet heel snel wat gaan doen, dan is het toch echt einde euro. Uh, hetzelfde soort verhalen hoor je ook van de ECB. Er moet iets gebeuren, de Europese Centrale Bank. Er moet snel iets gebeuren... We komen in tijdnood. Ja, goed. Die urgentie voel ik natuurlijk ook. Dus ik ben er ook voor dat we zo snel mogelijk alles uitvoeren. En Nederland knokt er ook voor in Europa. Wij zijn deze week hoogambtelijk weer naar Duitsland en Frankrijk geweest. Uh, we zijn druk uh, bezig in Brussel. Ik ben zelf in uh, Londen geweest. Nee, er wordt verschrikkelijk hard. Uh, maar zo'n man als Barroso roept dat er toch niet... omdat hij denkt dat alles lekker op rolletjes loopt... en dat het snel nee, genoeg ik, gaat. Nee, dan, hij dan wil dan nog, nog mist, meer dat. druk. Ik, ik zei ook niet dat het lekker op rolletjes loopt. Ik zei ook dat door de politieke crisis in, in, in Griekenland en in Italië... We hebben natuurlijk vertragingen opgelopen. En dat vind ik ook vervelend. En dat daardoor het vertrouwen in de eurozone... Zeker ook door het gedoe in Griekenland met dat uh, idiote idee van zo'n referendum... wat gelukkig van tafel is. De zaak uh, dat er ook nog weer effect heeft gehad... voor de mate waarin de rest van de wereld bereid is nee. uh, ons te helpen... om dat Europese noodfonds op te hogen. Maar... Kijk, ik ben wel iemand die zegt... ik kan wel de hele dag zitten piepen wat er niet goed gaat. Ik moet ervoor zorgen dat ik uh, mijn invloed maximaal aanwend. En dat doen we om ervoor te zorgen dat het wel goed gaat. Mag ik nou een ander punt noemen? Er waren deze week ook berichten dat bedrijven, grote investeerders... toch be bezig zijn hun posities in de eurozone af te waarderen. Weg te halen. In een van de kranten las ik de term... de grote slurp is begonnen. Het geld wordt weggezogen. Dat moet toch ook grote zorgen baren dat nou, geld ja. aan de eurozone wordt onttrokken. Dat is natuurlijk in Griekenland al een tijdje aan de gang. Ja, maar het uh, gaat steeds verder. Ja, dat is natuurlijk vooral een Zuid-Europese probleem. In Nederland wordt volop geïnvesteerd. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar we hadden eerst een geïsoleerd probleempje in Italië. Toen kwam Portugal erbij, Griekenland. Het gaat wel steeds verder in die brandgang waar u de afgelopen weken overgesproken heeft, die werkt er dusver nog niet voldoende. Nee, Mensen oh, nee. worden onzeker, nee, investeerders idem dito. Nee hoor, ik, ik ga het ook niet mooier maken. De, die analyse van u klopt. Alleen de vraag is dan, wat doe je eraan? En uh, vanuit Nederland, wat wij doen, is ervoor zorgen... dat wij uh, maximaal druk opzetten om tot goede besluiten te komen. Maar het feit dat in Griekenland en in Italië regeringswisseling is geweest... dat heeft gewoon, en daar kun je als Nederland ook niet van aan veranderen. En op zichzelf kan die ook nog wel positieve effecten hebben, die regeringswisseling. Dat Dat leidt tot meer vertrouwen. Dat moet nu ook gaan blijken. Maar die verwisseling zelf heeft absoluut geleid tot enige weken vertraging. En tot een afnemend vertrouwen aanvankelijk door het gedoe in Griekenland... in de uitkomsten van de Eurotop. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in het feit... dat het Europese noodfonds ophogen moeizamer gaat dan we willen. Maar nogmaals, dat zijn allemaal analyses... Uh, waar luisteraars verwachten van de regering is dat we maatregelen nemen. En dat doen Just. we door ervoor te zorgen dat op alle fronten wij actief engageren... en ervoor zorgen dat uh, de knopen worden doorgehakt. Stel dat we een positieve scenario aanhouden. Begin december is er weer een eurotop. Als het allemaal goed loopt en er zijn resultaten te boeken... waaraan kunnen we dat zien, horen als de regeringsleiders na die eurotop achter de microfoon staan. Ja, maar die, die eurotop... Wat zijn kijk, de signalen waar we eigenlijk... Ja, maar ik ga niet mee in dat idee dat al die eurotoppen allemaal historisch moeten zijn. Daar vraag hebben... ik ook niet. Nou. Wat he, moeten we, nee, we nee, maar daarom, daarom is het ook niet het goede moment om de microfoon... He, het microfoonmoment daar is niet zo goed gekozen. Wat de komende weken uh, moet gaan blijken... is dat uh, de besluiten van oktober worden ingevoerd dat Griekenland uh, het pakket accordeert... En, en kan gaan onderhandelen met de banken... zodat die schuld daar gelegd kan worden. Dat Monti in Italië alle hervormingen nu gaan uitvoeren... waardoor de markten weer vertrouwen krijgen... zeker ook in Italië, een zeer grote economie... met helaas te veel schuld... zodat we die problemen onder controle krijgen. En, wat je, dan, en wat, je dan, nee, wat je dan gaat zien... Maar ik ga nu niet precies voorspellen wanneer. Wat je zult gaan zien dan, is dat die rentes gaan dalen. Dat het verschil tussen Duitse rente en de rentes uh, op dit soort landen afneemt. En dus een beter investeringsklimaat. Dat is het uh, signaal dat we in de gaten zullen houden de komende tijd. Voordat uw weekend begint, stel ik u nog één vraag. En ik wil graag geen ontwijkend antwoord, maar echt een duidelijke keuze. Zit u in het kamp Van Gaal of het kamp Kruif? Ik zeg Kruif en Van Gaal. Geen ontwijkend antwoord, het is één van tweeën. Nee, ik, ik vind het allebei kanonnen. Het zijn natuurlijk allebei grote Nederlanders. Uh, en uh, we hebben een gedoogcoalitie coalitie in Den Haag. Dat werkt uh, goed. En ik uh, wil de echt wel nog een tip geven hoe je dat moet doen. Zij, premier Rutte. We gaan weer luisteren naar muziek van Julian Velard. Hij is hier in de studio. Uh, Julian, on Monday you will be playing in Bitterzoet in Amsterdam. en Sunday in De Doelen in Rotterdam. What makes your music so popular here, you think? I, I don't know. Ik ben echt niet. Ik heb echt gelukkig. Ik ben met een grote dj over hier, Gerard Ekdom, over uh, YouTube en Twitter. En hij heeft het gewoon op de radio gegeven en mensen lijken het leuk. Ik wou dat ik een heel sociologische aflevering had, maar ik denk dat de Nederlanders goede muziek vond. Je zegt, uh, ik weet eigenlijk niet hoe het komt. Gerard Ekdom van 3FM heeft je hier een beetje geïntroduceerd in Nederland. En uh, je vermoedt dat het misschien daarmee uh, te maken heeft. Je uh, kunt het zingen, een andere song voor ons. Ja, de song is called Sentimental.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 Because and I hate myself because I'm just a sentimental fool in love. Can't get to sleep because I'm thinking about us. Makes no difference if it's wrong or it's right. I'll stay awake just in case you come home tonight. Yeah, yeah. Julian Veilert. Thank you for coming. Thanks for having me. Burma is serieus aan het hervormen. Oppositieleider Aung San Suu Kyi beloont dit... door weer mee te gaan doen aan de verkiezingen. Ook de Amerikanen zijn blij en ze gaan voor het eerst in 50 jaar... weer op bezoek over de ontwikkeling in Burma. En de Amerikaanse belangen in de regio ga ik praten met... Burma-kenner Hans Hulst en met Amerika-deskundige... Rut Holdensy. Goedenavond. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Uh, meneer Hulst, ik begin met u. We beginnen met uh, Burma. Waarom heeft uh, Suu Kyi besloten om weer mee te gaan doen aan de verkiezingen? Um... Nou, er resteert eigenlijk geen andere keus. Want uh, de partij stond buiten stijl, uh, de NLD van uh, Aung San Suu Kyi. Uh, en de keuze was registreren of niet registreren. Niet registreren betekent eigenlijk irrelevant worden. Wel registreren betekent um, een steuntje in de rug voor het regime en haar hervormingsbeleid. Ja, want dat hervormingsbeleid is wel serieus? Dat is absoluut serieus. En betekent dat ook dat mevrouw uh, Suu erin gelooft? Um, zo moet je dit lezen inderdaad. Ja, dus ze denkt dat als ze mee gaat doen, dat ze een serieuze kans gaat maken? Nou, het gaat om tussentijdse verkiezingen. Er zijn ongeveer 40 zetels um, die op het spel staan. Dat is een hele kleine minderheid in het uh, parlement. Uh, dus als Aung San Suu Kyi met haar partij in het parlement komt... is zij minder een minderheidspartij uh, daar. En uh, zal ze daar uh, niet echt aan de touwtjes trekken. Nee. ze kan alleen een geluid laten horen. Ja, want wat voor hervormingen zijn er precies gaande? Uh, er is bijvoorbeeld een nieuwe vakbondswet uh, ingevoerd... Um, Vakbonden mogen nu bestaan, dat mochten vroeger niet. Uh, er zijn economische liberaliseringen geweest. Um, en daarnaast zijn er gesprekken geweest met Aung San Suu Kyi. Tussen de president en, uh, en de Nobelprijswinnares. Dat is uh, vrij uniek, is eerder ook niet gebeurd. Ja, en wat is de verklaring daarvoor? Want is dat een militaire groente? Klopt. Um, je moet dit alles eigenlijk lezen als uh, de langzame uh, uh, aftocht door de achterdeur van uh, het leger. Uh, die georchestreerd is door uh, de voormalige dictator Tans Wee... Uh, die op hoge leeftijd begint te raken. En is gaan nadenken over zijn erfenis. En die, die doet vrijwillig, min of meer, steeds een beetje meer afstand van de macht? Heeft hij al gedaan. Uh, hij trekt nu voornamelijk achter de schermen aan de touwtjes. Oh ja. En heeft uh, TNC, de nieuwe minister-president, uh, eigenlijk geïnstalleerd als zijn uh, ja, vaandeldrager. Oh ja. En dat land is serieus op weg om een democratie te worden? Kan je dat zeggen of ga ik dan te snel? Uh, nou, allereerst, het gaat nog jaren duren voordat we daaraan toe zijn. Um, en ten tweede, dan moet je eerder denken aan een soort Indonesië 2.0... dan aan een uh, democratie naar een Nederlands voorbeeld. Ja, ja, dus wel een democratie die daar past in die regio. Ja, een geleide democratie eigenlijk. Ja, ja. En uh, Soetsilië gelooft dus in de Amerikanen ook... want die gaan voor het eerst in 50 jaar weer naar Birma toe. Ja, dat is eigenlijk een... Uh, uh, ja, dat zou je kunnen lezen als een pluim voor het regime en het uh, hervormingsbeleid... Ja, dat is het. Dus daar zullen ze absoluut blij mee zijn daar in, in Burma. Of Ruth Olden Ziel heeft Amerika zelf ook belang om daarheen te gaan. Jazeker. Kijk, de afgelopen tien jaar is Amerika natuurlijk helemaal afgeleid van de regio door, uh, het, uh, door de oorlogen in het Midden-Oosten, Irak, uh, Afghanistan. En eigenlijk kan je zeggen dat uh, dat ouderwets soort oorlogen zijn, namelijk uh, bezettingsmachten. Uh, en dat is uiteindelijk toch niet waar Amerika zich het uh, beste in voelt, waar ze het meeste baat bij hebben uiteindelijk, is de rol die uh, Obama nu lijkt te gaan spelen in deze regio. He, dan hebben we het niet alleen voor Birma, dat komt eigenlijk als een cadeautje uh, ook voor uh, Clinton, uh, voor Obama, die op dit moment in Bali is. Ja. Uh, om daar te spreken met de Aziatische landen. En die nodigen eigenlijk uh, Amerika uit om een rol te spelen. Omdat dat allemaal landen zijn, Dan hebben we het over Filipijnen, Vietnam, um, Maleisje, die bang zijn voor de macht van China. Ja, ja. Dat kennen de, we natuurlijk. De, de militaire macht of de economische macht? Beide. Kijk, sinds 2005 heeft China over de hele wereld ontzettend veel geïnvesteerd. Uh, ook in deze Aziatische landen. Uh, met name ook in Aust Australië. En Australië is ook degene die nu uh, weer uh, Amerikaanse troepen heeft op eigen grondgebied, het gaat maar over 2.500, dan zeg je, nou oké, okay, 2.500, is niet zo erg. Maar toch. maar toch. Filipijnen hebben ze ook net een, weer een oefening gedaan. Uh, ook heel duidelijk in de openbaarheid gebracht. Ook een signaal naar China. Kijk, niemand weet helemaal precies, moeten we naar nou China zien als een partner? Of is het er gewoon een ordinaire macht? Uh, he, een militair ook geïnteresseerd. En economie en uh, militaire belangen liggen natuurlijk heel erg dicht oh ja. bij elkaar. En waar we allemaal op moeten letten, is uh, de Chinese Zuidzee. Ja, en daar, zit, uh, daar zijn een aantal honderd eiland, eilandjes. En die claimt iedereen nou, dat het maar over vijf uh, vierkante meters is niet zo heel veel. Maar het gaat over gebied. Het gaat over Wat, wie is daar de baas? Nou, over die hele zee. En in ja. die zee zit, zult niet verbaasd zijn, olie Kijk. en gas. Ja. En ook visgebieden. En dat is, uh, daar zijn al die landen, hebben daar claims op. En vragen eigenlijk Amerika om via bilaterale, niet bilaterale, maar multilaterale overeenkomsten daar een rol te gaan spelen. Maar waarom vragen ze dat aan Amerika? Nou, omdat, omdat, ze omdat China eigenlijk, nou, en, en omdat ze er zelf niet uitkomen, omdat China ook een claim legt op die, op die zee. En China wil heel graag bilaterale deals uh, uh, maken. Nou, dan weet je natuurlijk uh, met zo'n groot, met zoveel macht. Dat ga je klein land verliest. Ah, ja. Dus die kleine landen hebben er wel lang bij. Om Amerika als broker, als, als, als scheidsrechter te hebben. Ja, ja. En Amerika is dat, is dat heel prettig om daar een vinger in de pap te hebben. Omdat dat daar wel over de, een van de drukste zeeroutes van olie transport gaat in de, in de wereld. Ja, maar nog wel meer dan dat. Want Obama die zei vandaag, geloof ik ook. Voor een groot deel wordt de toekomst van Amerika daar bepaald. Wat bedoelt hij ja, daarmee? Nou, dat is het al. Het is natuurlijk omdat groeiende economieën daar zijn. Een ja, Aziatische de, tijger. De Aziatische tijger is natuurlijk ook de, de, stille, de stille Oceaan, de Grote Oceaan. Ja, dat is al heel lang in het strategische brein van, van Amerika. Is dat nou onze zee uh, of niet? Uh, ook al zijn die economische belangen eigenlijk met Europa vele maat groter... maar Azië is de grote macht. En uh, met Bush heeft Amerika toch zitten slapen. Die hebben andere dingen gedaan in die ja, tijd. Ja, waren te geprecopieerd. Oh ja. En Obama wil duidelijk uh, veel uh, meer nadenken over strategische partnerships. Waar dus het militaire en de economische belangen bij elkaar samenvallen. Maar wat gaan ze nou dan concreet vervolgens doen in die regio? Nou, ook bijvoorbeeld de landen waarmee je gesproken he heeft. Hè, nu op, op, de, op de top in, uh, in Bali met uh, India. Daar is natuurlijk al een langer strategisch uh, partner. Dat gaat over uh, vreedzame toepassing van uh, kernenergie. Uh, dat gaat over economische uh, uitwisseling. Maar ook daarvoor geld. Sorry, een kikkertje in mijn kerel. Ja. Dat, dat, uh, dat India belang heeft om uh, toch een tegenwicht tegen China te organiseren. Dat geldt ook voor Vietnam, heeft hij ook meegesproken. Ja, dus eigenlijk zijn er heel veel landjes die, die hebben zoiets van... ja, we hebben hier China, daar zijn we een beetje bang ja. voor. Dan kan het geen kwaad als wij ook een grote broer hebben... die ja. als het nodig is bij ons is. Ja, en dat is een, een rol die we natuurlijk even kwijt waren van Amerika. We ja. dachten al, al, alleen maar als... Uh, ja, de, de pure imperialist. Maar in deze regio kan Amerika weer de rol spelen waar ze eigenlijk het beste in is. Ja, en dan wordt het ook weer een soort van, uh, ja, hoe moet je dat noemen... een regio waar jij een soort invloedssfeer hebt. Het het is een beetje koude oorlog termen weer. Toen hadden al die ja, grote gaat, landen hadden een achtertuin. Ja, ja dat klopt. Uh, maar dat ging natuurlijk wel veel meer uh, uh, twee blokken... die niks met elkaar te maken hadden. En dat is ingewikkelder, want China en Amerika... zijn natuurlijk economisch helemaal met elkaar verbonden. En als je ook kijkt naar de oliemaatschappijen... die daar in die, uh, in die Chinese Zuidzee zitten... Er zijn ook relaties tussen Amerikaanse en Chinese uh, oliemaatschappijen. Dus die het is allemaal zo vriendelijker vrienden. dan toen? Nou ja, het is, het is, uh, het is heel ingewikkeld. Uh, is het alleen maar gaat het over naakte staatsmacht... Uh, of gaat het eigenlijk over uh, meer kapitalistische uh, arrangementen... met, uh, met overheid, bemoeienis daarin? Ja. Dat is een ontzettend ingewikkelde markt. Maar uh, als er nou ergens een regio is waar er echt die spanningen zou kunnen opbouwen... dan is het daar. Ja. Uh, en tot nu toe hebben ze het met uh, overeenkomsten... enigszins in de peiling kunnen houden. Uh, maar vandaar dat uh, Obama zeer welkom is. Ja, want Hans Hulst, in Burma is Clinton ook welkom? Er ging een gejuich op toen bekend werd dat ze daarheen ging? Nou, gejuich, dat weet ik niet. Maar um, ik denk absoluut dat ze zeer welkom is. Want wat er gebeurd is de afgelopen jaren... Is dat Burma door de sanctiepolitiek van het Westen eigenlijk in de armen van China is gedreven? Nee, ja. En uh, niet alleen in de armen van China gedreven, maar in feite hebben wij als Westen daardoor ook onze invloed daar verloren. Dus uh, we zijn irre irrelevant voor Burma. Uh, wat je nu ziet gebeuren, is dat uh, het Burmeese leiderschap, maar ook het Burmeese volk, helemaal niet blij is dat het een soort semi-gekoloniseerd is door China. Daar willen ze wel van af. Daar willen ze absoluut heel graag vanaf. En ze zenden nu allerlei signalen uit. Van, uh, we willen best wat meer afstand van China nemen. Uh, maar dan willen we wel de banden met jullie aanhalen. Ja, precies, dan moet je wel zelf deze kant op gaan. Ja, komen. en daar wordt nu op gereageerd door de regering Obama. Ja. Ja. Uh, Rutte, zei net al... Uh, Amerika gaat ook een militaire basis in Australië versterken... met 2500 militairen. Wat zit daarachter? Waarom doen ze dat? Nou, uh, uh, ik heb even naar de cijfers gekeken van investeringen van China in Australië. Dat is de hoogste van alle landen. Dus ook daar is dat ook weer een balance of power. Hè? Maar waarom dus... gewoon militaire balance? Nou... Ja, absoluut. En, en uh, nogmaals, uh, de, de, de, het, de olieaanvoer, die gaat door dat gebied. En ja. Uh, ja, het gaat ook gewoon echt om hele naakte oude, oude belangen van Je olie. Je moet er gewoon bij gas. zijn. Ja, en die markt uh, het wordt natuurlijk toch steeds moeilijker. Het wordt steeds moeilijker om uh, uh, nieuwe olievelden aan te boeren. En het gaat hier om een olieveld van het uh, uh, vierde in de wereld zo grote als oh ja. Dat is niet gering. Ik ken Birma niet, maar ik heb begrepen dat daar ook potentieel ja. uh, uh, gas... Uh, is. Voor gas, de Burmeese ja. kust, uh, daar liggen twee hele grote gasvelden... waar ja. China ook op aast en uh, India en Thailand. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar vanuit het Westen... nu ook wat meer op ge, uh, ge... Wordt, ja. Ja, gefocust wordt. Goed, dan. Rutte en uh, Hans Hulst. Beide hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan.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 Zonder vrienden kan ik niet, van Boudewijn de Groot. Toen ze twintig was, verloor de Belgische Anna van der Wee haar tweelingbroer Dirk. Het verlies heeft grote invloed op haar leven. Ze besloot er een film over te maken en ging op zoek naar andere tweelingen. Want wat betekent het om tweeling te zijn... en wat betekent het voor een tweeling je wederhelft te verliezen? Vanavond ging haar film in première op het ITVA... en zij is dan ook bij ons de gast, Anna van der Wee. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. U bent zelf uh, onderdeel van een twee eigen tweeling. Leek u veel op elkaar? Absoluut niet. Niet? <laughs> nee, hij was donker en ik ben altijd heel rond geweest. Ja, ja, en nog steeds. Nog ja. steeds. Hoe was jullie band? Um, ja, het is heel moeilijk om daarover te spreken, omdat het zo vanzelfsprekend is. Als je dus eigenlijk een tweeling bent, dan ben je dus zo geboren. En dan is de band eigenlijk iets... Ja, wij... Wij zijn natuurlijk uh, samen opgegroeid. We hebben dus samen dezelfde kleuterschool, dezelfde dingen meegemaakt. Je, je, je groeit je samen op. Je bent dus nooit alleen geweest met je moeder. Je bent dus altijd met twee geweest. Ja. Dus het is moeilijk eigenlijk. We hebben geen vergelijkingspunt van wat het is om het niet te zijn. Nee. U heeft twintig jaar met uw ja. broer geleefd. Wat ja. is er daarna met hem gebeurd? Hij, heeft een, uh, hij is in een grot eigenlijk verdronken. Dus uh, op twintigjarige leeftijd, ja. In een grot verdronken. In een grot verdronken, ja. Ja. En u was niet bij hem in de buurt? Ik was niet bij hem. Ik was in Parijs op dat moment. Nou ja. Is dat anders dan het verlies van een gewone broer of zus? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, heeft u, dat heeft u misschien gelukkig niet meegemaakt. Maar kan je dat vergelijken of is het echt anders? Ik heb het later uh, meegemaakt, want mijn oudere zus is gestorven, Maar het is dus iets totaal anders. Ik zou zeggen... Het is zoiets als uh, fantoompijn. Want natuurlijk, als je dus een volledig lichaam bent... dan denk je er niet over na. Dan heb je armen, benen en alles werkt. Terwijl je ineens een arm kwijt bent... dan begin je te denken van... Oeh, wat is hier tekort? Wat heb ik niet? Wie ben ik nog? Ja. En uh, ik denk dat het uh, verlies van een tweeling... eigenlijk vergelijkbaar is daarmee. Je hebt dus geen enkele herinnering... van wat het is om geen tweeling te zijn. Maar je bent het altijd geweest. Je bent zo geboren. Dus, dus uw leven is er nou totaal op de kop gegaan? Toch? Volledig, ja. ja. Het vreemde was dus dat mijn ouders... Nou, ik was een moeilijk opvoedbaar kind, een wild kind. En mijn broer was eigenlijk een uh, veel rustigere jongen... En toen ik, toen ik sterf, het is dus een lapsus, dus toen mijn broer sterf, toen wisten mijn ouders natuurlijk niet wat te doen met mij, en stuurden ze mij naar Engeland om Engels te leren. En ik was dus voor het eerst helemaal alleen. Oh ja. En toen ik terugkwam, toen hebben ze nooit nog het woord tweeling gebruikt. Toen was het altijd hun enige zoon die gestorven was. En ik had het gevoel, ja, wat was ik dan nog? Wie ben ik eigenlijk nu? Dus eigenlijk is het die vraag die mij toch wel ge... Ja, op zoek heeft ge, ge... Dus die heeft mij doen zoeken naar wat het is eigenlijk... dat dan die relatie is tussen tweelingen... en wat het is dat je dan verliest... als je dan een broer verliest of als je dan een tweeling verliest. Ja, En u bent ook in de film die u gemaakt heeft... Uh, gaan praten daarover met andere tweelingen. Ja. Levert het veel herkenning op? Uh, ik, ja, heel. Heel veel. Dus het, het, de, de tweelingen zelf, die relatie tussen tweelingen... Er is heel weinig gemaakt over de relatie tussen tweelingen. Als er over tweelingen gesproken wordt is het meestal over één eigen. Hoe hard ze me, op elkaar lijken. Of uh, de invloed van de, de, de nature-nurture, het eeuwige debat. Terwijl over de relatie tussen tweelingen wordt heel weinig gesproken. Ja. En dus... Door met tweelingen te spreken ja, ben ik heel veel, heb ik, was er heel veel herkenning. En uh, door met tweelingen te spreken die een tweeling verloren waren... dat was een soort uh, mede, een, een soort delen van pijn. Dat is ja. een heel vreemde ervaring, ja. Laten we even gaan luisteren naar een fragment uit de film... wat het betekent om een tweeling te zijn. Ja. Dus ik vind dat, dat onbewaarlijke dat wij hebben... vind ik... ...veel moeilijker om te vinden met andere mensen. Het gaat er wel altijd zijn, of dat je nu wilt of niet. We zijn een tweeling en dat gaat nooit veranderen. Het is niet ik, Audrey, maar het is Audrey en Ines. En dat is iets dat iedereen weet en dat, ga... dat is iets dat niet zomaar kan uh, breken. Of zo. Ja, onvoorwaardelijk. Niet te verbreken eigenlijk. En dan ja. gebeurt het toch. Ja. Um, dan moet je verder. Ja. En vind je dan ooit weer iemand met wie je zo'n relatie hebt? Ja, dat is eigenlijk het uh, moeilijke. En ik denk dat dat ook een van de aanleidingen is geweest voor mijn film. Ik ben dus heel hard op zoek gegaan. Um, um, je weet niet wat je zoekt. En ik, ik, ik zocht blijkbaar die broer altijd terug. En dus ik zocht iets heel onvoorwaardelijk en iets heel absoluut. En uh, ja, je vindt dat natuurlijk niet. Nee. Dus de mensen uit mijn leven zijn... We zijn bevriend gebleven, want het was niet eens dat iemand slecht werd. Maar gewoon, ik vond niet wat ik zocht. En dus ik ben eigenlijk in de relaties die u heeft gehad in daarna? In de relaties die ja. ik gehad heb nadien. En ja, dus uh, ben ik eigenlijk ook met een aantal van die mensen... ...ook in de film terug gaan spreken. En, uh, ja. Dat herkende ze? Ja, op een bepaald moment zegt een van, de, mijn, een van de relaties, een van de mannen, zegt tegen mij, ja, zegt die, ja, in een koppel spreekt men altijd over je andere helft. Nou, jij had een andere helft en ik wilde dat zijn. Maar jij, ik kon jou niet geven wat jij zocht. Je komt er dan als, als partner eigenlijk als een soort derde bij? Ja, dan toch. En in dit geval natuurlijk, omdat mijn broer gestorven is op dus twintig. Dus je zit aan het begin van je leven, dus... Ja, je ontluikt, je, je zit aan het begin van je leven. Dus ja, ja. je weet ook niet... Je, je, dat is ook niet echt heel bewust, hè. Dus die, dat proces, het is pas later. En eigenlijk, ook nu in de interviews, dat zij mij dingen zei, wat ik dus echt van schrok. Ik dacht, daar heb ik, zo heb ik er nooit over nagedacht. Bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld dat, bijvoorbeeld die andere helft. Ja, ja. Ook het feit dus dat hij beweerde, want we zijn bevriend gebleven, hij beweerde dat ik daar altijd over sprak, over mijn broer. Terwijl ik niet dat gevoel had. Nee. Nee. Ja. Want kan je zeggen dat de band met je broer intiemer is dan welke band u ooit met iemand ook zal krijgen? Nee, dat denk dat ik niet. Dat hoeft niet? Nee, dat denk ik niet. Maar het is een vanzelfsprekendheid. Dus het, het, ja, als je geboren bent, dus als je als vrouw geboren bent, dan ga je niet zeggen tegen iedereen, ik ben een vrouw, je gaat dat niet in vraag stellen, je bent het gewoon. Terwijl als je misschien ineens beseft dat je lesbisch bent, dan ga je zeggen wat is dan nu vrouw zijn? Dus met een tweeling is het, ja je bent het, je bent zo geboren je ja. weet niet wat het is het voordien, want je bent het altijd geweest ja, je dus kan het je niet staat voorwijzen. daar dus ook niet bij stil nee. dus het begint pas, de definitie begint pas nadien van wat is het dan ja. dat ik was ja. Het heeft veertig jaar geduurd voordat u deze film gemaakt heeft, waarom ja. heeft het zo lang geduurd? Ja um, ik denk in mijn persoonlijk geval, ik denk dat uh, ik heb heel jong mijn dochter gekregen en toen mijn dochter trouwde, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar. Um, was ik ineens dat volgende koppel kwijt? Dus die van die onvoorwaardelijkheid die je dus hebt als moeder en, en kind. En ik heb uh, mijn dochter ook uh, niet uiteraard alleen, want er zijn altijd partners geweest, maar vaak toch voor een stuk alleen opgevoed. En toen zij trouwde, toen had ik zoiets van, wauw. En nu <laughs> en dan? Toen, en nu. En toen ja, dan dacht ik, ja, ik moet echt. Hier moet ik nu eens echt. Werk van gaan maken, ja. ja. En wat heeft het u opgeleverd, de film? Um, een stuk afronding. Een stuk afronding voor mij. En ook het besef dat je dus eigenlijk... Uh, als je tweeling geboren bent... Zelfs als je je tweeling verliest... Dat je toch altijd een tweeling blijft. Maar dan wel alleen. Ja. Oh ja. Dus dat is eigenlijk, ja. Films in première gaan vanavond. Noemt u nog één keer de titel als u wil? Loan Twin. Loan Twin. En is de komende dagen daar uh, waarschijnlijk nog wel te zien. Ja, nog een paar keer. Ja. Hartelijk dank voor uw komst, Anne van der Wee. Dankjewel. Zometeen is er uh, Casa Luna. Daarin is Maarten Zegers te gast. Hij is net terug uit Syrië. En hij schrijft daar een boek over. Wij zijn er uh, morgen weer. Dan zit hier uh, Max van Wezel. En ik wens u nog een hele goede nacht.